Middernacht, het is maandag 19 november. Renate Evers met het NOS-journaal. In Opheusden in Gelderland is een man zwaar gewond geraakt door vuurwerk. De man was op een zolderverdieping met vuurwerk bezig toen dat ontplofte. Hij liep zware verwondingen op aan beide armen. Door de explosie is er een groot gat in het dak van het huis geslagen... en er brak brand uit. Vanwege de rookontwikkeling moesten buren tijdelijk hun huis uit. De brand in het huis in Opheusden was snel onder controle. Premier Rutte heeft met de Israëlische premier Netanyahu gesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Rutte heeft onder meer gezegd dat Nederland het recht op zelfverdediging van Israël erkent. Maar tegelijk moeten bemiddelingspogingen om tot een staakt het vuren te komen een kans krijgen, aldus Rutte. Ondanks al die pogingen hebben Israël en Hamas elkaar vandaag weer hevig bestookt. Daarbij zijn zeker 27 Palestijnen gedood. Aan de Israëlische kant zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. De VS en Groot-Brittannië hebben Israël gewaarschuwd geen grondoorlog tegen Hamas in de Gaza-strook te beginnen. In de Verenigde Staten is op internet een run ontstaan op Twinkies na het faillissement van de fabrikant. Een paar dagen geleden kostte een doosje met de roomkeekjes nog $5, dollar. Maar inmiddels worden ze tegen honderden en soms zelfs duizend dollars op websites als ebay aangeboden. Twinkies zijn razend populair in de VS. Sinds de jaren 30 zijn de zoete keekjes er een begrip. De maker van het keekje liet vrijdag weten dat de productie per direct stopt vanwege de zware schuldenlast. Meteen na het nieuws stonden mensen in supermarkten in de rij voor een doosje twinkies. En ook andere producten van dezelfde fabrikant werden massaal ingeslagen.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 Uh, welkom bij de Echte Jan, de Radio Show van Polen. Mijn naam is Jan Roel. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij echtejan.nl. en de hashtag op Twitter is Echte Jan. En je kunt u natuurlijk inbellen voor de Echte jan radio spel. Het gaat, telefoonnummer is 0800 112. En natuurlijk, voor wat de gleuter in de stelling van vanavond is: Zwarte Piet is en blijft zwart. Stelletje Paul, die correcte Hufters. Een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is dus als het ware genetisch bepaald. Dus noem je de aanval op Gaza een massamoord. Maar zeg je geen woord over de 500 raketten die de afgelopen week vanuit Gaza op Israël zijn neergekomen. Uh, zoals de Turkse premier Erdogan. Dan ben je het ontzettende Johan, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Jan. Ja, ja, ja, daar is hoor. Uh, Tanja Nijmeijer. Je hoort radio Nederland en je Lim Noël. Ah, daar ben je zelf. Die troetelterrorist is. Helemaal niet zo'n lief het PR-meisje van de vark. Ze geeft zelf toe aanslagen te hebben gepleegd. En vindt dat gevangenen geëxecuteerd moeten worden, Jan! En Tonja is niet meer en niet minder dan een levensgevaarlijke en een radicale trut. Niks loos of interessant aan Jan! Of niet? Nee, nee, nee. Ik ben er met je eens. Ik luister ademloos naar je. Ah, dat wordt tijd ook. Hey, nou ja, lopen ze even lekker op een landmijn. Ongelovige Johan. Ja, ja en dan jij nog, maar echt ja, serieus. Wat een mech. Valschap. Enfin ja. Nee, drie pagina's. Nee, maar eronder. Het verhaal van de gozer ja, dus, die dat bij de papagaaien bestudeerd... die ja. daar gevangen zat bij de tuig daar zo. Die zei, nou, het zijn helemaal kleine kinderen... die zwaar aan de de wapens en alle onzin zijn... alleen om ze dan niet in het land hoeven te werken. Dei, niks loven, revolutioneren, niks boeren helpen. Gewoon tuig, zei die man ja, en ja. nou is opeens iedereen weer zo gek op Tanja, want dat is al lekker, lekker leuk bijzien naar nou, nou, de pleuris. Nou, iedereen hoor. Nou, goed. Weet je op wie iedereen gek is? Op Badr nou. Hali. Oeh. wat heb je gedaan joh? Ja, balen broodje eten. jongen? Huh? balen nou. broodje eten. Ja, uh, uh, slim is anders, zeggen we dan maar Jan. Badr uh, is even vrij, mag niet de horeca in, maar begrijpt niet dat een broodjeszaak ook een horeca is. Hij mag geen getuige spreken, begrijpt niet dat zijn beste vriend uh, Iwo ook getuige is. Uh, Badr begrijpt er niet zo heel veel van en moet dus nu tot januari in de gevangenis zitten te wachten op de uitspraak van zijn rechtszaak Jan. Uh, nou, wat een eenzellige idioot is dat zeg. Ja, ik weet dat jij het niet durft te zeggen. Het stond er allemaal, maar jij denkt ik ga dat niet zeggen. Nee, want als hij vrijkomt, dan gaat hij mij met een ja. dikke pants uh, opzoeken. Ja. Nou Bader, als je dit hoort, dan ben jij een ongelofelijke eenzellige lul, zeg. Nee, maar even serieus. Je mag niet naar de horeca, ja... En je mag niet bellen met getuigen en dan mag je gewoon lekker thuis bij Erstel op de bank zitten en ja, zeker liggen. Dan, ga je, dan zeg je toch naar nou prima. Hoe jongen dan weet het een zaken een zaakje. Je hebt toch gelijk ook. Badder als je het hoort, het spijt me jongen, je kon er <laughs> toch ook niks aan doen grote vriend. Wat is Badder Jan? Wat er is een reason, johan. Daar oh, heb ik wel netjes een ja, van je hoor. Zeker. Uh, Janine Hennis! Nou, ik heb er vooral heel veel zin in. Uh, ik ben zeer gemotiveerd om met alle defensiemedewerkers met onze krijgsmacht uh, verder te bouwen aan een stabiel, welvarend, vrij Blossal, en veilig blablabla, Nederland. Blablabla, blablabla. Maar. Uh, Janine Hennis is natuurlijk vriendin van de show. En Jennis uh, werd nog door Hanneke de haat oma groetman uitgemaakt voor de prikkelpop van de Echtjanne. eens kijken hoe het ervoor staat. Hmm, eens kijken, ja. Oh, Groenteman, die presenteert een oude taartenprogramma... voor de oude taartomroep. Wat? Met haar oude taartenkop. En Jennis, eens even kijken. Jennis, ah, de nieuwe minister van Defensie. Hè? Eh? Hij wil uh, persoonlijk kennis maken met al het Defensiepersoneel. De... Ultzinnig aardig minister van Defensie. Ja, zo is het, Hanneke Tanneke Toverketel. Had je nog wat? En trouwens, by the way, Jennis, ik was bij het eerste optreden van Jennis in Leeuwarden. En de troepen smolten voor Nou, dat geloof ik best wel. Ze waren gek van hem. Nou, is jullig, Ze waren loyaal aan hem. Ik moet met Jennis, als je het hoort, de echte Janen houden nog steeds voor jou. Je bent natuurlijk een. Nrrrrrrrrrrrr, mijn Jan. Nou, dat En, en, en, en, en, en, ja, dat hele nivelleringspfeest van Hans Peckman heeft een rekening. En die rekening komt bij volstrekt verkeerde groepen terecht. Heeft een rekening. Klinkt wel een beetje. De rekening komt bij. Volstekte verkeerde groepen. Nou, hij ook een doen. Jan de Leijder van het CDA. Na de verkiezingen komt hij echt... komt hij pas los, hè. Hij keert zich luid en duidelijk tegen de nivelleringsplannen van Rutte 2. En dan gaat er alles, maar dan ook alles om alles tegen te houden. En springt daarmee in het gat met het CDA. Die grote zwarte, gemene gat op rechts wat VVD heeft laten liggen. Dus, ja, sterke Zet van Buma, zegt Jan. Het CDA gaat groot worden. Hou op. Het CDA gaat groot worden. Het is jammer dat ze christelijk zijn, als waren de ja. Nou ja, in ieder geval uh, Buma. Jan. Ja. En enorm Jan. Buma, oh als je hoort, uh, het komt wel goed met jou met en je, je kleine klote klotenpartijtje. Ja. ja, daar gaan we! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Karel Brendel is journalist en schrijver van twee boeken... met een nogal kritische grondhouding, Jegens de Islam. Het verraad van links uit 2007 en de onzichtbare Ayatollah uit 2010. Samen met onder meer Arabist Hans Jansen en trouwens ook vriend van de show... een paar weken geleden nog hier juist. En warm welkom voor onze hoofdgast van vanavond, Karel Brendel. En laten we gelijk eens eventjes, uh, is het Brendel ja, of gewoon, Brendel? Gewoon Brendel. Hey, Zie je dat nou wel? Ik, ik zei het toch gewoon, Jan, dat is gewoon Brendel. Ja, nee, Brendel. Oh ja, dat is waar. Brendel. Uh, Karel, dankjewel yes. dat je hier bent. Fijn, je bent. Uh, fijn dat je er bent uh, ja. en welkom ja. bij de echte Jannen. Uh, ja. Het eerste blokje doen we altijd uh, wat actualiteiten, dus ja, zeg wat je vindt en daarna gaan we eens eventjes op jouw vakgebied kijken. Goed? Ja. Een beetje ja, nou ja, de, meteen de peilingen, maar het, het beeld stabiliseert een klein beetje deze week, hè, want het, Rutte heeft het, altijd, het lekker een beetje, een beetje gedempt, maar de coalitie staat toch nog steeds op min 29 zetels, ten opzichte ja. van de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Nou, wat vind je daar nou van? Ja, peilingen als peilingen er niet toe doen, hè want uh, ja ze hebben wel uh, die, die meerderheid in de Kamer. Ze waren tot elkaar veroordeeld. Zeker, zeker. Maar dat vind vind ik je er... dat nou echt? Nee, maar ik kamer. vind de ja. peilingen die er niet toe doen... want inderdaad, er zijn nu geen verkiezingen... dus het nee. doet er ook niet van toe... Nee. en de hoeveelheid die ze in de Kamer hebben, die houden ze ook. Maar het laat wel zien dat zeg maar, het vertrouwen... Ongelooflijk, is afgeborgen ja, nu al. Naam, ja, met name de, de VVD natuurlijk, met die, de, dat rare zorgpremieplan. Hij uh, had dan gelijk die belasting uh, verhoogd in plaats van dit. Ja, ja dat is, ook, is niet echt, ook, niet echt, ook niet echt. Ja, dan uh, meneer Spekman, die dan gaat roepen dat nieuwe leren een uh, feest is. Uh, zeg, meneer Bedel, die ja. uh, uh, zegt nee, er wel van. U tot elkaar, oh, niet elkaar. niet Brendel. zeggen, maar Carol. Carol. Jij zegt het nou ook al, we zijn tot elkaar veroordeeld, maar dat is toch eigenlijk helemaal niet waar? Nou ja. Dat is toch eigenlijk belachelijk. Het dus eigenlijk alleen maar in Nederland dat twee diametraal tegengestelde partijen samen zeggen: Nou, we hebben allebei gewonnen in de verkiezingen, dus zijn we tot elkaar veroordeeld. Nou, Wat voor waanzin! Nou ja, we. De vorige keer gingen Rutte samen met de PVV. Ja, dat is mislukt. Uh, ja, maar ja, moet je dus dat dus uh, ja. Ja, de Vorige keer, toen, de, toen ze dreigden te gaan werken, samenwerken met de PvdA... toen zakten ze ook al enorm in, in de peilingen. Toen heeft Rutte alsnog gekozen voor een gedoogconstructie constructie met de PVV. Ja, dat, nou, dat is helemaal uh, mislukt. Uh, nou, ja, ik zie de PvdA ook nog niet uh, met een leuke SP-kabinet uh, uh, maken. Nee, het wordt er dus lastig toch altijd die, die middengroepen die, die elkaar en dan uh, inderdaad een beetje gaan kwartetten. Maar meneer Brendel, kijk, ja. um, we kunnen wel zeggen... dat uh, de PvdA zijn rode veren weer heeft ingestoken. Uh, de VVD heeft zijn blauwe veren helaas uh, weer verloren. Maar in ieder geval, het zijn redelijk uh, partijen aan de uiterste kanten. Hadden ze niet even iemand in het midden moeten zoeken? Ik zeg een D66 CDA. Ja, als ze die erbij hadden, dan hadden ze allebei een soort uh, junior ja, een buffertje gehad. En ja, een buffertje. soort uh, Ja, buffertje. Ja, dus dat rekening, was een Heel ander is een beetje een idee geweest. Dan. Maar ze dus hebben dacht, in gedacht van nou we gaan het samen eventjes. Maar uh, is dat dan doen. een denkfout? Misschien wel, ja. ja. Want het handige is natuurlijk van een tussentipje dat je dan zeg maar een soort van de, een, een beetje tussenin kan zitten. En nu is het inderdaad uitruil geweest. Ja. Want wat, wat, wat de PvdA's die zeggen tegen Samsen... ja hallo, dit is hartstikke rechts. En, en bij de VVD zeggen ze ja tegen Rutte... ja hallo, dit is hartstikke links. Ja, ja dan had je dus een soort uh, kundescoalitie uh, gehad... met de PvdA erbij. Nou, dan had je dus diezelfde... en dan had met dezelfde rotbezuinigingen... waar ook weer uh, groepen tegen de hoop lopen. hebt ja, dus het ook die, nooit doen, hè? Kijk, die PvdA krijgt nog de grote ellende voor de boeg. Want, ja, uh, denk ja ik wel denk Met die ontslagbescherming, die uh, ontslagbescherming ontslagvergoeding die minder wordt, die, die, die wie, wie die korter wordt... nou, als dat eenmaal gaat doordringen tot de achterband van de PvdA... dan uh, krijgen we daar ook van dat soort oproeren, zoals is, nu is bij de, de VVD. Uh, is de achterband van de PvdA iets, iets trager dan die van de VVD? Nou, dit of of moeten uh, we ja, nog even dooretteren? Ze hebben het nog niet door. Ze hebben, uh, er is nog geen krant die campagne voert. Dat heeft natuurlijk ook hier de is hier gelijk ingedoken. Ja, Nou de PvdA. De, de is nog steeds aardig ja. PvdA gezind. Uh, nou, Samson doet het verder, denk ik, in die debatten. komt beter naar voren ja die halve Zelstra, heel erg hakkelen. halve halbe, uh, uh, Ja, en Holbe, heeft uh, natuurlijk toch een, denk ik, een verhaal... wat in ieder geval duidelijk is voor zijn achterban. Is het ook een beetje zo, hè, wat, wat je net zegt... Uh, de VVD heeft... Uh, de, of de Telegraaf heeft de VVD in eerste instantie laten winnen. En nu ze dus tegen uh, regel... met dingen komen van de VVD-achterban... en de Telegraaf-achterban denken van... ja, doei, zegt de Telegraaf... Nou, Kloot op VVD. En, en de volkskant blijft gewoon trouw aan de PvdA. Maar het is natuurlijk niet alleen de telegraaf die dit ja. heeft gedaan. Want ik denk ik ook het... aan de publieke omroepen. Ja. En ja, bij de publieke omroepen merken veel mensen... die uh, heel erg zouden worden getroffen door de zorgpremie. Ja, mensen als Dominique van der Heijden... die eigenlijk ook het uh, verzet gingen leiden. En ja, dat, dan zie je dus op een gegeven moment... dat journalisten op een gegeven moment... als hun eigen economische belangen in het gezin... in dit ding zijn... toch ook wel uh, ja, een stelling gaan, gaan nemen. Karel, of niet? Bij de NOW is het objectief. Ja, Bij de, de, de NOV nou alleen maar objectief. Ik. <laughs> <laughs> nou ja. Zeg maar, de economie kript ondertussen natuurlijk wel nog 1,1% ten opzichte van vorig kwartaal. Er zijn worden geen investeringen gepleegd. Mensen consumeren niet. Export loopt terug. De productie loopt terug. Heeft Buma dan gelijk dat nivelleren een slecht idee is... maar dat het helemaal anders opgelost moet worden? Nou ja, in ieder geval, als je dan nivelleert, dan pak dan niet in ieder geval die mensen die, die werken... En die uh, gewoon kleine baantjes hebben, die, die dan net iets. Want er wordt net een beetje gedaan door meneer Spekman, alsof iedereen die een klein beetje meer verdient. dan het absolute minimum, alsof dat, alsof dat een hoog inkomen is. Ja, hij uh, uh, had het uh, laatst over 45.000 euro. Dat, dat je dan bij de hoge middeninkomens hoort. Toen ja. dacht ik, uh, ja. Ja. oh, ik is jouw werkster toch? Nou, die heb ik er net uitgeflikt. Oh ja, oh, ik heb geen werkster. S ja. Zwart. Zwart. Nee, <laughs> nee, wij poetsen thuis over het huis. Ja. Nee, maar u bedoelt dan... dus natuurlijk te zeggen, dat is, dat ik de, er moet toch iemand blijven die consumeert? Nou ja, dat is uh, ook een uh, stelling. die zegt, ja, maakt die mensen nou niet bang? En, uh, maar goed, ik ben geen econoom. Uh, voor mij hoef je daar geen uh, deskundige uitspraken van te verwachten. Maar oh. ja, als je mensen bang maakt, uh, ja, en het helft, want het wordt slecht en het gaat slechter... en dit wordt minder, ja, dan gaan mensen vanzelf uh, minder uitgeven. Ja, ik ook. Dus ik vond ik ja, ook. ook heel slecht idee vond. Het was ik, al van dat Koendehoes, dat is die btw verhoging. Ja. ja, dan ga je dus juist zorgen dat mensen minder gaan uitgeven. Maar dat wat, wat, wat ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook geen econoom en dat is duidelijk ik te wel, horen. Dus hoor. Ja, Jan wel, he? die heeft uh, heel veel uh, met de economie gedaan. Blote, blote vrouw in een blaadje. Ja, je, je, je, begrijpt, je begrijpt het niet hè. <laughs> he? he? ja, he? ja, kom afgestudeerd de ja, ja, ja. economie, maar uh, ja, ja, ja, dat is toch in de titel gegaan. Ja, maar leuk, weet je Maar wat ik me afvraag is dat dat dat is de dat ja, dat is crisis. En we moeten wat aan gaan doen. Er is crisis en we moeten gaan doen. We gaan niet verliezen. Heeft niets met de crisis te maken. Dat zeg u maar. Ja, het ja. is crisis en we moeten wat gaan doen. Ja. En dan gaan ze de btw verhogen. Dat heeft niets met de crisis oplossen te maken. Het is allemaal... Het kost geld. Mensen gaan minder uitgeven. En het heeft geen hol met de crisis te maken. Ja, wat kan je hierop zeggen? Het was geen ja, vraag ook nee, hoor. Nee, ja. nee, was het was het grote uh, zorg. Ik uur zou denk zorgen in ieder geval dat mensen meer geld in de zak krijgen. In ieder geval gaat dat niet in die BTW uh, afpakken. Uh, Zo is dat. Er, die die, die uh, Buma van het CDA, die, die lijkt wel in het gat te gaan springen nu. He? Ja, maar ja, hij is wel van het CDA, ja, partijen, grist, het helemaal, uh, de CDA. Een partij die helemaal de weg reet. kwijt is. Die, uh, ja, bovendien, ze er weten, zijn ze zoals ik net al weet op, mee. er is helemaal geen verkiezing. Ze weten, ze weten niet of ze rechts moeten worden... of dat ze een soort softiepartij van uh, Grevo-dominees uh, willen worden... Van, onder mevrouw peet om ja, Dus de PvdA, ja, volgens mij is dat CDA nog lang niet uh, terug. Nee, want na de samenwerking met de VVD en PVV zeiden ze... we gaan terug naar het radicale midden, geloof ik. Ja. En uh, um, eigenlijk door nu te gaan roepen dat het niet nivelleren slecht is... En gaat Buma eigenlijk weer een beetje terug naar rechts? Nou, nou ja, ja, nou ja het, zeg, het, het schuift steeds heen en weer. En uh, ja, Er zijn natuurlijk wat groepen die uh, ja, dat, heel, dat, dat uh, linkse softer willen hebben. Natuurlijk de dominees, uh, Peetoom en. Uh, en weet je, die andere? Die, uh, ja, die andere die slappe laat, happen. Uh, uh, hoe heet je welke? Die, die, die, die, hoe heet die, die nou? Jacobine Geel. Oh, die dode. ja, dat ja. is ja. nou, ja. Ja. de echte uh, CDA-kiezer is gewoon van oudsher rechts. En die is nu weggelopen of naar de PVV of naar de VVD. Uh. Dus, maar, maar als hij slim is, dan gaat Buma met dit verzet tegen de VVD verder. En blijft hij rechtse dingen roepen. Of conservatieve dingen. Nou, misschien wel. Want uh, de VVD-kiezer wil ook niet zo gauw terug naar Wilders. Nee, dat denk ik ook dus, niet. Uh, uh, uh, ja, dus uh, in de CDA. Dus, uh, ja. Siebrand luistert altijd. Jan, je, je zal toch recht zijn tegenwoordig? Siebrand, Siebrand als je Siebrand. luistert, uh, doe er wat mee. Hé, uh, hey, trouwens, laten we even gaan wachten. Trots, ne trots Nederland, trots van ne in Nederland, trots op ja, Nederland, trots, ja, trots op Nederland. Nederland, trots trots op op Nederland. Heel dapper die gaan zelfstandig door, <laughs> ja. zonder hero-brinkman. Een klein applaus voor trots op Nederland. Ja, ja, ja, ja. Oh, raar, hè? Ja, laten we ook maar thuis, wat uit, want ja. in de is wel Veel belangrijker. Hey, Wat wel belangrijk is, Nederland die gaat mogelijk het sturen naar Turkije... Ja. Om, om, om te beschermen tegen de aanvallen uit Syrië. Daar moest ik een beetje om lachen. Ja. Wat jij, Karel? Ik zou zeggen, stuur ze nog een ietsje verder en naar Israël. Dan kunnen ze nog meer raketten tegenhouden. Ja, want volgens mij komen er niet zo heel veel raketten uit Syrië. Nee, volgens mij schiet zelfs af een roestige musket uit Syrië ja, op te kijken. Een enkele afzwaaier, geloof ik. Ja, maar nou, dat is een mortier. En dan helpt ja. geen, hij helpt de Peter het ging, geen, kut te, geen, geen reet tegen. Sorry, ja, sorry meneer Benedel. Dus Brendel. Brendel. Karel. Karel. Karel. Karel. Karel. Ja. Uh, ik, uh, geen weet bedoelde ik. Ja. Ik zei kut. Wips. Ja. Maar goed, verder nog uh, daar iets over te zeggen? Ja, in ieder geval wat me wel in het nieuws opviel... dat is de lijst van 200 meest invloedrijke twitteraars. Dat was echt... Uh, <laughs> in <laughs> heel, de volkskot. Dat was Met, mooi. Uh, een hoge plaats voor... Uh, oud hoofddirecteur Pieter Broertjes. Ja, heeft een jaar elf tweets gemaakt. Elf tweets. tweets, waarvan er drie in de afgelopen zes maanden... Ja. en daar gingen, die gingen dan ook al van... hoe is het met jou, Pietje? En een ander ja, was ja, van... ik sta nu in de kerkenlanden, een want dan komt zo de pest aan. Ja. Plek vier stond die uh, Pieter Broertjes. Die twittert normaal niet, maar de volkskant wist hem toch in de top 5 te rommelen. Nou, en er stonden er wel, wel er meer mensen worden, bij. Ja. Maar, maar, maar uh, Geert Wilders, he, wat die, zegt, die stond er dus niet bij. Maar weet je wie de eerste was? Nou... Ja, als je nou, dat mee, ik, maar dat nee, is maar een invloedrijke Twitter. -uister. Nee, maar dat vind ik nog niet zo raar. Die, die twittert in ieder geval nog. Ja, en Geert Wilders, ja, iedere tweet, weet je, was het de afgelopen vier, drie, vier jaar was dat uh, groot is... nieuws. Maar kennelijk niet invloedrijk genoeg voor de Volkskrant. Uh. Nou, kennelijk niet de Volkskrant genoeg. Nee. Zeg maar even snel, voor, voor, voor we eventjes verder moeten... met het volgende briljante programma-onderdeel. Uh, de wereld gaat toch niet vergaan, zegt de paus. En de maya's lullen uit hun nek. Hoe denkt, uh, denkt u erover? Uh, nou, Carol? die maya's hebben geloof ik ook al uh, gezegd dat het niet uh, vergaat is. Uh, oh, zie je zelfs de maya's is, uh, zelf het al zegt. De paus loopt dus de hobbelt hebben, een beetje achteraan. Ze, de, nou, ja, de, ik las laatst dat die maya's helemaal gek worden... van uh, ramptoeristen die daar naartoe gaan. en die ze denken dat daar waren, is, waar, Dus daar moeten zijn. En die hebben helemaal balen helemaal van die zogenaamde uh, ondergang. Oh, maar, maar Jan zegt niet eens iets heel erg geks. Want ik dacht dat de Maaiers er niet meer waren. Nou ja, in ieder geval hun... Uh, afstand, Hun naast zaten. Hé, maar joh, als de Maaiers zeggen... Maaïrs zeggen de wereld gaat kapot, denk zal wel niet. Maar als de pauze gaat niet kapot, dingen, gaan we gaan kapot met z'n allen. Ja. Nou, in ieder geval is het nu tijd voor een stukje warmte in deze krillentijden. Karel praten dadelijk met je verder. We gaan nu even naar Ravi Jan Roos. hé. Hey, hey. Zaterdag was er een demonstratie op de Dam. Het heette Stop de Israëlische aanval op de Gaza. Links in islamitisch Nederland liet van zich horen. Want oh, oh, oh, wat is Israël toch enorm agressief tegen dat kleine stukje land. Ik ben het met ze eens. Het zou fijn zijn als je Israël stopt met zijn aanval op Gaza. Maar daar houdt de overeenkomst tussen mij en de demonstranten dan ook weer mee op. Waarom? Omdat hun roep op vrede eenzijdig is. Omdat hun kijk op agressie en geweld eenzijdig is omdat ze lijden aan een blind Calimero-effect. Volgens het Nederlands Palestina-comité zet Israël de Gazastrook in vuur en vlam. En dat zal misschien wel, maar dan verzwijg je toch echt waarom ze dat doen. Israël wordt al maanden met raketten bestookt uit Gaza. Tientallen projectielen worden er per dag afgeschoten. Maar daar hoor je die lievers op de dam niet over. Nee, de Palestijntjes zijn de zielige arme slachtoffertjes en Israël de bloeddorstige dader. En daarmee is de kous af voor de arfatsjaaltjes. Op de Dam ontbrak de roep om te stoppen met het afschieten van raketten en mortieren vanuit Gaza. Dus deze demonstratie heeft niets te maken met vrede. Deze demonstratie is niets anders dan gillen tegen een land dat reageert op terreur. Natuurlijk is Israël niet heilig. Natuurlijk maakt dat land een grote fouten en begaat het schendingen. Maar roepen om een eenzijdige vrede is net zo radicaal en stomzinnig als het afschieten van raketten of het bombarderen van kinderen. Een tijdje hoor. Een tijdje jongen. Het was oh. jij eigen nu zit? niet slecht. Nee, helemaal niet. Zeg, gaan we straks nog heel uitgebreid in met onze gast op de islamisering van de polder? Nu eerst even aandacht natuurlijk voor de wereldbrand die op uitbreken staat. In het Midden-Oosten, waar de helden van de Arabische Lente, de Hamasbeweging in de Gazastrook, Amas te hulp schieten. Eh, welkom terug, Karel Brendel. Ja, het is wat, hè? Want uh, heel uh, links-naïef na Nederland stond uh, de op te dansen. Joepie de poepie. Want uh, eindelijk gaan alle dictatortypes uit het Midden-Oosten weg. En gaan we lekker feestvieren met de democratie daar. Ja, nu eigenlijk iedereen die dus aan het bewind is gekomen. Van de, de, na de Arabische lente, die steunt nu Hamas. Ja, dat was natuurlijk uh, duidelijk. Want er zijn vooral regimes van uh, de moslimbroederschap. die in Egypte en Tunesië aan het bewind zijn gekomen. En uh, misschien straks ook nog in Syrië als uh, hoe heet die? Uh, Assad. Assad is weggejaagd. En in Jordanië is het ook flink uh, bezig. Ja. Dus het is toch de moslimbroederschap... die dus toch de, het meest geprofiteerd heeft van die Arabische lente. En Hamas is de, de Palestijnse afdeling van de moslimbroederschap... Ja, Morsi, de uh, nieuwe Egyptische president... die ging even gezellig nog op bezoek daar... om ja, een steun, he, ja. de steun te geven. Hij ja. is dus toen weer even snel weggegaan... toen de bombarderen begon. Toen zei hij ja. nou, nou wel even een beetje gevaarlijk worden. Maar bijvoorbeeld ook iemand als Erdogan... die heeft het over de massaslachting in Gaza... Hoe gevaarlijk is dat, dat ook, dat ook Turkije, waar wij denken van ja, een Tur gematigde bondgenoot... Ja, Turkije is, is natuurlijk gematigd, al een ja. tijdje bezig, sinds daar de AKP aan de macht is. Dat is uh, ja, toch een soort zusterpartij van de moslimbroeders. En ze hebben ook een rol gespeeld in die uh, gaza vloot die toen, uh, wat ook nogal gewelddadig eindigde, toen met de uh, aanval ja, ja. van de Israëli's... waarbij tien uh, doden vielen. Turken, ja. En uh, ja, het is... Uh, ja, toch. Ik vind het toch wel een beetje zorgelijk... dat goed die dictators die er zaten, waren ook niet de allerbeste types. zoals eh, Mubarak en die Ben Ali in Tunesië. Maar het is toch wel een beetje zorgelijk... dat juist deze stroming eh, ja, nu de overhand krijgt. En ik denk dat dit nieuwe conflict, dat het nu zo oplaait, dat het daar ook wel een beetje mee te maken. Het is een eerste test van hoe gaat het nu verder... Eh, terwijl we nu onze bondgenoten in Cairo aan de macht zijn. Ja, er komen verschillende hoeveelheden raketten en mortieren... uit Gaza en op Israël... Dat gebeurt al langer en Israël reageert nu. Is dat ook om, om zeg maar, ballen te tonen aan zeg maar, de nieuwe machthebbers van uh, Don't Fuck With Us? Ja, ik, is Engels denk, gezegd dan. Ik, ik, ik denk, want dit gaat natuurlijk al een hele tijd door. En uh, ja, nu ik was er kennelijk een, een aanleiding om dat te doen. Ze hebben geloof ook een van de voorman geliquideerd. Ja, de raketten Of de dat al slim was, ja. uh, dat weet ik niet. Want daarmee kwam natuurlijk, uh, brak natuurlijk de hel los. Nou, ze zullen het in elk geval niet per ongeluk gedaan hebben, denk ik. Nee, nee, nee, nee. Ze dus, uh, hebben hem echt heel duidelijk gemikt in die auto. Ja, en daar barst de hel weer los. En uh, aan de ene kant kun je... Zeggen we nou, ze moeten zich verdedigen tegen al die raketten. Maar ja, dan komen ze met precisiebombardementen, waar natuurlijk toch altijd, die nooit helemaal precies zijn, waar altijd uh, mensen die er net naast wonen, kinderen worden getroffen. Dus het is een hele treurige. Toestand is het eigenlijk. niet. Nee, Het uh, wordt uh, ja, het is dus wie dit weet op te lossen, die mag echt twintig uh, keer de Nobelprijs voor de vrede verdienen. Want nou, het is de, een totaal uitzichtloze toestand. Als geloof ik al 70, 80 jaar en het wordt uh, iedere keer steeds uitzichtlozer. Uh. Nobelprijs voor de vrede ja, kan keer, kan, kan Dries, uh, hoe heet die? Uh, Dries, uh, Dries Dries. Dries, lachts, Dries ja. Nee, hoe heet die? Dries Dries. Julfing? Dries Rolfe, ik kan, ja, kan de Nobelprijs ja, nog winnen tegenwoordig. Tanja Nijmeijer wint waarschijnlijk de volgende... als die bespreking in Oslo daar een succes wordt. Dus ja, precies. Die zou vergeven. Maar nou, toch, eventjes, toch nog even terug. Ja, de, de, de, de verwijten over weer blijven ook zo hetzelfde. Het is, die, die, jullie pikten ons land in en wij waren er eerst. En nou ja, dan, dan, dan, dan zeggen de Israëliërs ja, we moesten toch ergens heen. En dat, dat, dat, dat kan toch ook allemaal niet. Ja, het gaat ook met Israël eh, niet beter in al die tijd. Want ja, het land, ook daar zie je dus eh, religieus fanatieke types... die meer komen... Eh, ja wordt ook vaak gezegd hè, dat, ja. dat jou dat ook een beetje doet... Om de, om de orthodoxen en de seculieren uit elkaar te houden. Dat, dat ja, je beter betere nou ja. gezamenlijke vijand kunt hebben. Ik weet dan niet, er komen verkiezingen. Ik weet niet in hoeverre dat nou een uh, rol speelt. Of een verkiezing of niet. Die Hamas die blijft die raketten afschieten. Maar uh, ja, je hebt natuurlijk daar ook uh, ja, hele rabiaten, uh, mensen op die Westoever. Je hebt die, die, die fanatieke religieuze ja, Het is net alsof dat conflict uh, de duur ervan ook Israël zelf uh, begint uit te hollen. En, uh, ja, het was een, toch een beetje een westers voorbeeldland. en ja, Dat staat toch op de tocht uh, door dit conflict. Karel, je zei net van uh, 20 Nobelprijzen voor de vrede voor degene die het op gaat lossen. Ik weet al wie hem gaat krijgen. Ja, Theodor Holman? Nee, nee, nee, nee, nee. Mark Rutte die ja. heeft dus gebeld met Netanyahu ja. en gezegd... kan het een beetje minder? Nou, nee, voor mij heeft hij eerst het recht erkend van Israël op zelfverdediging. Oh ja, hij zei eerst, hallo, met Mark, uh, begrijp best ben je ben. Uh, dat je een beetje uh, jezelf verdedigt... maar kan het een beetje minder? Van ah. alle beide kanten. En ik, ik heb gehoord dat het gelijk helemaal stil is daar. Ja. Maar het grappige is natuurlijk dat die uh, nieuwe minister Timmermans... eerst een uh, hele grote broek aan had van Israël moet dit en Israël moet dat... En nu die minister is, uh, zegt hij bijna precies het omgekeerde. En ja. hetzelfde als Rosenthal. Uh. Franse Timmermans die uh, vond dat uh, Palestina uh, erkend moest worden als land. Door ja. de VN. En nu vindt hij dat niet meer. Ja. Het, het, nou, dat dreigt het... natuurlijk nog steeds. Hè? Dat ja. een soort van tussenstatus krijgt. Uh, niet echt als een natie erkend wordt. Maar wel een aspirant-natie. Ja. Zou dat de boel nou eerder in, nog erger in vlam zetten? Of, of, of is dat nou een stap naar vrede? Ja, nou ja het, het, uh, volgens mij wordt het pas vrede als beide uh, groepen elkaar een beetje erkennen. Dus dat er uh, een, ja, toch die twee-staten-oplossing, dat denk ik het enige, ze waren, denk ik, een jaar of twaalf, dertien jaar geleden, waren ze daar redelijk dichtbij. Toen was er een soort vredesproces. Met de Oslo-akkoorden. Met die Oslo-akkoorden en toen ging het een tijdje goed en daarna is het weer helemaal. Uh, maar is dat fout niet een gegaan? beetje het probleem? Want je, dan zeg je van oké, okay, uh, twee staten prima. Nou ja, dan hebben ze natuurlijk allebei radicale groepen die dat nooit willen. Maar dan begint het gezeik, waar liggen de grenzen? Dan liggen dat de, de 67-grenzen? Ja, nou of, ja, uh... of 48, of wat dan ook. Dus... Komt en, nou ja, en die Arabieren hebben toch nooit echt uh, goede leiders gehad. Die hebben steeds, uh, ja, uh, wat, wat er bij de vorige oorlog nog haalbaar is... Dat, dat eisen ze dan bij de volgende gelegenheid. Als die mensen misschien in 48 uh, of in 67 uh, iets uh, langere termijnvisie hadden gehad... dan hadden ze waarschijnlijk meer gehad dan wat er nu uh, in zit... Maar en het, het is gewoon heel treurig eigenlijk dat... voor die Palestijnse bevolking dat ze toch hele. Ja, volgens mij kado, mij toch wel slechte is het leiders. Hebben. Dat, uh, is het eigenlijk niet zo dat iedereen uh, met de vinger in deze pap. die gekke uh, Gaza-pap. en ook op de Westbank. dat, dat daar. Uh, dat die belangen allemaal. Iran heeft belang, want die wil wapens sturen. en Israël destabiliseren. Uh, Libanon, Syrië zitten. Ja, en Qatar, Egypten, vergeet Qatar niet. Uh, Qatar uh, inderdaad uh, nog. Het, het, het is toch. Het, langzamerhand. niemand gelooft er eigenlijk meer dat het om die Palestijnen gaat. Het is ja. toch al. Dat is dus nog het allerergste. Ervan. Ja, die zijn dus het kind uh, van uh, de rekening. Want uh, nou ja, Israël de is de bevolking nog wel redelijk uh, beschermd. Hoewel het natuurlijk toch niet leuk is... als er iedere dag uh, zoveel x-aantal raketten op afvliegen. Nee. nee, maar inderdaad. dan. Uh, ja, dan weet je zeker dat de raketten worden teruggeschoten en er zitten dus mensen in, uh, niet in schuilkelders. En dan denk ik, maar ja, waarom schiet je raketten af? En terwijl daar dus naast je mensen onbeschermd in schuilkelders zitten, ik vind dat bijna meer is ja, tegenover mensen, de eigen bevolking. Ja, ik wil zeggen, die mensen die hebben er ook niet heel veel respect voor die Palestijnse bevolking ja, ja, nee. daar. Ja, ik dan zie dan de uitzichtloosheid ze, moet toch ook duidelijk zijn aan de leiding van Hamas. Dus dat hebben ze nog... toch niet, want het is natuurlijk toch een, een fundamentalistisch religieus bewind uh, dat toch uit is op de Sharia. Die hebben weinig respect voor mensenrechten en voor... Vrouwen en voor de eigen bevolking. Dus het is. Uh, ja, alleen ja, omdat ze zich verzetten tegen Israël. Uh, zijn ze natuurlijk toch heel populair. Hè? En niet alleen in, uh, in Gaza zelf. maar ook in de rest van de wereld. En toch een hoop mensen die daar toch uh, ja, vrij kritiekloos achteraan lopen. Wat vind je eigenlijk van de, van de Nederlandse verslaggeving over dit conflict? Ja, uh, een beetje moeilijk. Want je ziet natuurlijk heel veel. Uh, Propaganda uh, van beide kanten. Uh, ik ben dan geneigd om niemand te geloven. Uh, ja, die Israëlische uh, defensiefilmpjes, uh, die, die geloof ik niet. Maar uh, uh, ook die, uh, die, die uh, filmpjes die dan uit Gaza komen, die geloof ik ook niet. Enkele keer dan blijkt opeens dat er dan uh, een van de kinderen uh, wordt binnengebracht. En dan blijkt, is, is dat tien dagen geleden, in, is die foto in Syrië genomen. En dan uh, wordt dus een kind dat in Syrië dood en ziekenhuis binnenkomt, wordt dan opeens gebruikt... in de propaganda tegen Israël. Maar ja, ik denk, als mensen die er echt uh, in duiken... die zullen ongetwijfeld ook uh, Israëlische propagandafilms uh, niet tegenkomen. Ja, in principe doen. moet je bij iedere oorlog, of dat nou tussen Israël en Gaza is... of tussen uh, de Vietcong en Amerika, of uh, tussen Iran en Irak... of waar dan ook, of in Congo, je moet in principe niet... Uh, altijd uh, twijfelen aan wat uh, door de officiële bronnen wordt verteld. Ja, u noemt daar nou wat voorbeeldjes, eventjes tussen neus door... maar dat zijn allemaal conflicten die erin geëindigd zijn... dat een van beide partijen het veld heeft geruimd, letterlijk. Ja. Nee, Congo of Vietnam noemt u zo even net eventjes. En, uh, is dat toch nou eigenlijk ook niet de enige oplossing, uiteindelijk? Ja, nou ja, ik denk dat uh, dat, dat is natuurlijk ook wat uh, de Palestijnen willen. En wat natuurlijk die willen dat uh, Israël... Uh, want de kaart wordt geveegd. Nou, ik denk dat ze andersom ook niet uitvinden. En andersom uh, zijn er natuurlijk groepen die, willen, uh, ja, die zeggen... het Palestijnse volk bestaat niet en, en de Palestijnen gaan maar naar Jordanië. Dus, ja, dat heeft ja, geen Lolles van Twitter. hè? Daar zijn dus hardliners die dus in feite de andere partij niet schunnen. En, uh, ja, maar dat weet... is dus het hele probleem van dit, van dit conflict... is toch dat er geen oplossing is? Nee. Nou ja, kennelijk waren ze 12, 13 jaar geleden wel dicht bij een oplossing... Maar, ja, er is toch wat fout gegaan. Wat is er misgegaan? Bedoel, Fattig, uh, Arafat was ook, waren ook niet echt uh, de meest vriendelijke types aller tijden. Maar uiteindelijk is die kant, die Palestijnse vleugel... dan wel ja, op vrede zijn, uitgegaan. Ja, die zijn al, worden op een gegeven moment overvleugeld door Hamas. En dat dus, maar je kunt je niet voorstellen dat dat door het Palestijnse volk gedragen wordt. Want de meeste mensen zullen toch denken... nou ja, als we dan in ieder geval maar ergens kunnen wonen... zonder dat het uh, om de havenklap rommelen is... de meeste mensen zullen daar toch wel blij mee zijn, denk ik dan. Of niet? dus ik Nou weer te naïef ja, ik, eh, ik ken natuurlijk de, de precieze publieke opinie in die ja. gebieden niet. Het, is, uh, ja, het zijn gebieden waar geen echte vrije meningsvorming is. Uh, ik geloof dat ze een beetje alle twee, zowel de Westbank als, ha als Gaza, staan een beetje onderaan in, uh, ja, in de lijstje van Freedom House. Of waar is er vrijheid van meningsuiting, is er vrijheid van... Uh, is er dus het, uh, ja, wat, de, wat de gewone mensen vinden, weet je niet. En er zijn af en toe wel eens uh, bewegingen geweest van jongeren... die dus eigenlijk genoeg hebben van iedereen. Die dus balen en van Israël en van Hamas en van uh, Arafat. En uh, ja, bijna Facebook-achtige uh, revolutie. Maar ja, die is natuurlijk ook nooit echt van de grond gekomen. En dat wordt natuurlijk gelijk weer ondergesneeuwd op het moment dat de hardliners uh, elkaar weer met raketten en uh, bommen om de oren gooien. Karel, we praten straks met je verder. We gaan ja. weer eventjes ja, eigenlijk iets heel ergs doen. Maar we ja. praten straks met je verder. Maar, ja. Ja, zou een als je even weg wil, is het niet erg. Nee, Want het is even, heel erg. Het, is het zou een ontzettend zinterklaagdootje voor ons zijn... als we de scheringen ophouden met die vreselijke etenvervuiling. Maar het is niet anders. We worden gedwongen door de Piet. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Nou, het echte Jannen radiospel. Ja, het is pijnlijk en dat zien we zelf ook wel. Maar het uh, echte Jannen radiospel zit er dus nog steeds in. Ik leg er nog één keer uit in het citaatje. Empathen. Er zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke er is natuurlijk de vraag. 08101 en als je herkent. En dan weer krijg ik de enige echte, enige echte. Enige echte, enige echte, enige echte. Echte Jannen, echte Jannen. Ja, maar Paul hangt weer. is hetzelfde. dezelfde? Ja, ja, maar eerst even het spel. Oh ja, het spel, ja. Premier Rutte en minister van buitenlandse Zaken Timmermans... hebben de Davis Cup gewonnen. In de finale in Praag versloegen ze het ADO Den Haag. Leuk. Nog leuk één hoor. keer. Mag het nog één keer? Doe maar. Premier hoor. Rutte en minister van buitenlandse Zaken Timmermans... Doe. hebben de Davis, nee, Davis, Cup Davis Cup gewonnen. In de finale in Praag versloegen ze het ADO Den Haag. Leuk. leuk. Ja. Nou. Heel leuk. Ja hoor. Nou, zullen we het eens aan een Paul gaan vragen? Paul, ben je daar? Hé, hey, echt niet anders. Hé hey Paul, jongen. Hey, weet je de feitjes? <laughs> uh, nee. Nou, nou dankjewel. Dag, Joop, ben je daar? Joopie? Ja, wat is de vraag? Wat is de vraag? De vraag is, Joop, hoe lang duurt het om vijf liter melk te koken? Uh, dat ligt aan de snelheid van de energie die verme vermengt met de huidhoutcontroleur. Ja, ja, dankjewel. Ja, je hebt ja. wel gelijk Joop, dankjewel. En je wint helemaal niks. Dag Joop. Heerlijk zo'n fles haar en water. Mark water. ben je daar? Jo. De ene was uh, PSV, uh, door won van ja. ADO. Ja. ja, goed. Ja, oh, we hebben iemand die echt meedoet, wat leuk. <laughs> ja, nee? die bestaan ook. Ja. En uh, de ene was uh, van Marc... Oh, Sportafrellen en... Wat krijgen uh, we nou? Ze gaan we mensen door elkaar heen? We krijgen ja. we nou... Zitten we, hebben we eindelijk iemand die meedoet, en beginnen ja, iemand dat de reet te Ja, Mark blijf hier. He. Mark blijf bij ons. Maar we verlies je. Mark <laughs> Mar Nee, geintje. Mark, je bent er nog, hoor. Je, had dus je premier Rutte, zei je als laatst. En toen begon er iemand ja. uit te ja. Misschien even op, Mark. Mag ik hem nog één keer horen voor de derde? Jezus, man. Nou, nog één keer. Premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Timmermans hebben de Davis Cup gewonnen. In de finale in Praag versloegen ze ADO Den Haag. Oh, ja, de ene is uh, Davis Cup. Uh, ja, Ja, Davis ik Cup. Ja, dat vind ik helemaal goed. Mark, van harte gefeliciteerd. Je hebt een sterke gedaan. Je hebt het gedaan. Je hebt een sterke gedaan. Je hebt een sterke Je bent een, een waanzinnige winnaar. gedaan. Je hebt een sterke Je adresje een Zodat binnenkort... Je een sterke dag doei. Je hebt een een sterke een en dit is uh, namelijk Nirvana, Jan. Ja, dat weet je maar reet ook wel. Ja, natuurlijk weet jij dat. Je, je stond hier altijd op de hetbingen. Ik mocht dit van mijn moeder op een gegeven moment niet meer luisteren, want die Janne dacht maar. dat ik ook zelf moest <laughs> gaan plegen. Maar wij hadden een geweer in huis. Verschrikkelijk. Nee, je moet dus niet door de huis zingen, moet je dus niet meer door de praten Nee. Hey? Je moet net stoppen voordat ze het zingen. Sorry. There's a friend, There's a friend, know, me Take your time. This is your Man, man, man, echt serieus, dit, ik krijg een pijn in mijn hart. Het ik van. kan dit heel goed met karaoke. L.A. Ja. Oh, leuk. Als ik staan ben. Maar, uh, ja goed, het ging er dus allemaal om dat Kurt Love, de, de, de vrouw van, van Kurt Ah, maar Cobain, maakt het allemaal uit, uh, dat weet je Dit is leuk, man, omdat weet je, werkt niet mee aan het documentaire die wordt gemaakt over Kurt Cobain. Zo en Super fucking wild. Zo zonde van de film dat er een documentaire wordt gemaakt over Kurt veel belangrijker is het. Hey. Jongens, Jan Eikelboom, eh, correspondent van NOS, zit in de buurt met het vallen. Nou ja, er eh, waren de bommen regenen eigenlijk in Gaza-stad. We hadden het net al even over. Een echte Jan dus, die eh, probeert ons het nieuws te brengen uit de eerste hand... van de brandhaarden van de wereld. Wij bellen even met de NOS-correspondent in Gaza, Jan Eikelboom. Goeienacht, Jan Eikelboom. Goeienacht ook, uh, jullie. Ja, Jan, nou ja, hoewel zo'n goede nacht zal het misschien wel niet wezen... want uh, wat, wat, wat is er momenteel gaande bij jou daar? Nou, het, uh, het, is, uh, het is tamelijk onrustig. Uh, en tamelijk is uh, een, een understatement. Er zijn hier uh, af en toe echt enorme knallen. En uh, dan staat het, uh, het hotel waar ik zit uh, letterlijk op zijn grondvesten te schudden. Uh, net was er zo'n knal uh, eerder vanavond. Uh, toen schok de obo zo dat hij de borden uit zijn, handen, uit zijn handen liet vallen. Het probleem is een beetje uh, met, met dit hotel. Dat uh, hieromheen zijn een paar uh, stukjes braakliggend terrein. En dat wordt door de Palestijnen gebruikt om raketten af te schieten naar, uh, naar Israël. En dan zetten ze heel snel even zo'n lanceerinstallatie neer... schieten ze die raketten af. Ja, maar dat wordt meteen gezien door die uh, drones vanuit Israël. En ja, dan komen de, de bommen vanuit Israël weer richting... Uh, deze kant op, ja, en dat komt dan allemaal neer vlak naast het hotel waar wij zitten. Dus het is een uh, onrustige kracht. Nou ja, ja, dat geval. is uh, de beetje. Het uh, probleem is natuurlijk dat, dat uh, voornamelijk de Hamas en nog wat andere strijdende groepen. Uh, juist vanuit uit uh, stedelijk gebied, uh, van kleine, kleine gebiedjes, uh, kleine, kleine uh, ja, braakliggende uh, treintjes, wat je net zegt, die raketten afschieten. Dus, dus de bommen vanuit uh, de Israëlische vliegtuigen die komen allemaal terecht, midden in de stad. Ja, maar die zijn toch redelijk precies, heb ik de indruk. En dat vind ik dan weer uh, enigszins geruststellend. Uh, dat uh, de Israëlische piloten wel uh, weten of de mensen die, die die Israëlische raketten afschieten... ...hebben wel uh, enig idee dat ze, uh, waar ze naartoe aan het schieten zijn. He, bijvoorbeeld vanochtend was er, of gisterochtend was er in uh, hier in Gaza een gebouw van de media geraakt. Uh, wat ze eigenlijk wilden raken, dat was een antenne op het dak van dat mediagebouw. Ja, eigenlijk hebben ze min of meer die antenne uh, van, van het dak afgeschoten. En er was wel wat schade omheen en er waren gewonden omheen. Maar ja, dat je van een afstand een antenne weet te raken... Uh, dus... Dat is dan wel weer enigszins een geruststellende gedachte. Dat is grappig Want vandaag, of gisteren inderdaad, hoorde ik dus een, een reportage over dat bewuste incident van een collega van je, die daar dus rondliep. En toen dacht ik ook al, nou als je er nog rondloopt op de bovenste verdieping van het gebouw, dan, dan hebben ze het niet goed, erg goed werk geleverd. Dus jij zegt nee, het ging niet om het gebouw zelf, het ging op een antenne op het dak en eigenlijk hebben ze dat dus toch wel redelijk knap gedaan. Uh, ja, nou, het, het ging om de antenne op het dak, maar vlak daaronder zat een, uh, een, een televisiezender die veel propaganda uitzendt. Ja dat daar wat schade ontstaan is, dat, uh, dat, dat zullen de Israëliërs dus natuurlijk helemaal niet erg, uh, niet erg hebben gevonden. Nee, nee begrijpelijk. Uh, nu, nu wordt er natuurlijk, uh, in Nederland was er ook een demonstratie, stop de aanval op Gaza. Je kan natuurlijk ook zeggen, uh, laat Hamas en uh, die andere groepen stoppen met raketten afschieten midden in, in, in het centrum waar al die andere mensen wonen. Want ze gebruiken natuurlijk zeg maar, de bevolking van Gazastad als een soort, soort schild om zich heen. Ja, nou, dit, dit, dit, dit, is, dit, dit, dit, dit, dit is mij toch iets te makkelijk hoor, want zo, zo liggen de verhoudingen ook weer niet. Kijk, ik, ik ben uh, vanochtend teruggekomen, uit, of ben ik vanuit Israël doorgereisd naar, uh, naar, naar, naar de Gaza-strook. En in Israël hadden we vanochtend vroeg nog een raket, dat zag niet zo ver bij ons uh, hotel. En dat was een klap, en er was schade, er was een carport geraakt en er was een auto uh, ja. uit, uitgebrand. Maar dat was het wel zo'n beetje... Toen reden we Gaza binnen en hier heb je te maken met zulke explosies, zulke aanvallen. En uh, ze weten het behoorlijk uh, goed te richten. Maar als je kijkt dat er gisteren bijvoorbeeld ook een woonhuis is gegaan met, uh, een, waar een hele familie om het leven is gekomen. Want die dingen die gebeuren natuurlijk ook. En het verschil is ook dat in Israël de mensen schuilkelders hebben. Dat er een luchtalarm afgaat. Dat mensen de tijd hebben om zichzelf in veiligheid te brengen. En dat is hier niet zo. Je schrikt nou, je iedere keer weer omgans. Ik begrijp is, wat jij het wilt. Enorm, wel, maar... Het zijn enorme klappen. Dus, ik begrijp waar je, is je heen is wilt, maar het er is wel er is, er is, er is een, een enorm... Er is, ja, ik, ik ga me niet mengen in de politieke discussie nee. over wie hier gelijk heeft of niet. Uh, ik zie, het enige is wat, ik, wat je kan constateren, is dat de overmacht, de militaire overmacht van Israël echt gigantisch is. En dat eigenlijk uh, de schade die Hamas aanricht in Israël is qua, qua, qua kracht en qua slachtoffers. En, het is, het is, het, het, het is, en ik ben nu aan beide kanten van de grens geweest. Als je dat met elkaar vergelijkt, is de situatie in Israël kinderspel. Ja, dat is uiteindelijk. Dat, is me dat is, zag je de vorige, het vorige conflict ook. Toen de groente Grondtroep uiteindelijk werden ingezet. En het uh, uitliep op een wat meer omvattend conflict. Geloof ik de verhouding van, van doden uiteindelijk 1 op 100 was of zoiets dergelijks. Maar wat zouden de Israëli's, in jouw gevoel, kunnen doen. om, om, dat, ja, om, om die verhouding hè, om, om toch iets terug te doen. En, en die verhouding niet zo extreem uit het lood te laten vallen? Hoe zou dat moeten? Want ja, dat zie ik dan nou ook weer niet. Nou ja, dat is het is natuurlijk bijna een onoplosbaar uh, ja. probleem en dat is het al heel erg lang. Ik zat vandaag uh, uh, uh, sprak ik met een, een, een legerwoordvoerder en die zei ja. Uh, wij willen wel praten, maar de Palestijnen willen niet praten. En zolang de Palestijnen niet willen praten uh, en, en raketten op ons afschieten, dan schieten wij raketten terug. Ja. Als je in, aan de Palestijnse kant komt, dan zeggen de Palestijnen, uh, de Israëliërs willen niet praten en accepteren onze vredes uh, aanbied. We bieden voortdurend vrede aan en we krijgen raketten terug. Er is zo weinig vertrouwen meer in elkaar dat... dat ja dat ik eerlijk gezegd ook niet weet hoe je hier naar huis zou moeten komen. Ja, er wordt vaak gesproken over proportioneel geweld. Hè, dan uit het de, de, de, de kamp van de Israëli's. Maar ja, je moet je natuurlijk afvragen wat er dan gebeurt. Als, als Israël 500 raketten per week afstuurt op van... We zien wel waar ze neerkomen. ja Dat, dat, dat, dat zou natuurlijk ook niet echt helpen. Nee. Kijk, dat die, dat, die, dat die raketten van, vanuit Gaza weinig schade richten. Komt omdat ze ja, op, op een parkeerterrein terechtkomen. Maar ja, als ze een keer een kleuterschool raken... dan, dan is het natuurlijk wel niet te overzien. Nee, dan is, gaat het niet overzien. Maar het, het, het feit blijft, en je haalde net uh, die, die vorige militaire operatie aan. Uh, daar waren de verhoudingen uh, 1400 Palestijnse doden en 30 Israëlische. Ja. Ja. Uh, en, en nu is de verhouding natuurlijk ook nog. Het is, het is nu uh, gelukkig nog lang niet zover dat er zoveel slachtoffers zijn, uh, zijn gevallen. Maar uh, aan de Israëlische kant zijn, uh, zijn er drie slachtoffers uh, te betreuren geweest. We zijn bij de begrafenis van een van die slachtoffers geweest, buitengewoon treurig. jongen van 24 de luchtalarm ging af en uh, hij wilde rennen nog even naar boven om zijn buren te helpen. En op het moment dat hij in het appartement van de buren aankwam, sloeg de raket in. Dat zijn enorme drama's. Nou. Maar, maar daar staat tegenover die drie Israëli's en wat kapotgeschoten auto's... ...staan inmiddels wel ongeveer 50, 60 uh, Palestijnen onder wie heel, ook heel veel burgerslachtoffers zijn. Ik kan luchten. me heel goed voorstellen als jij daar zo dichtbij bent. Je staat er je ziet altijd leed aan beide kanten. Kun je dan op enige maat nog begrip opbrengen voor de mensen die, die verantwoordelijk zijn voor al dat leed aan beide partijen? Uh, eigenlijk niet. En uh, wat, wat ik in mijn, in mijn verhaal ook iedere keer weer probeer te doen... dat is de, de menselijke dimensie op te zoeken. Om te laten zien dat het allemaal gewone mensen uh, zijn. Net, mensen, net als jij en ik, die gewoon een normaal leven willen, uh, willen leiden. En die hier helemaal niets mee van, uh, van, van doen willen hebben. We waren gisteren bij een Israëlisch gezin die uh, hadden een raket door hun dak uh, gekregen. En gelukkig was het huis zo stevig gebouwd. Het was een nieuw huis. De man zei, ik heb dit laten bouwen uh, met, met allemaal gewapend beton... want ik wist wel waar ik ging wonen, dat het kon gebeuren. Ze hadden het gelukkig overleefd. Die vrouw die zei: ik vroeg haar van, wie hou je daar nou voor verantwoordelijk? Ze zegt, het kan me helemaal niet schelen wie hiervoor verantwoordelijk is. Ik ben gewoon een, een, een burger. Ik wil een normaal prettig leven leiden. Wij zijn gewoon die kleine mensen... Die, die, die hier niets mee te maken hebben... en die wel allemaal de dupe worden van, van, van, van, van dit soort conflicten. En ik denk dat het... Uh, wat, wat ik ook al, altijd probeer en wat ik ook belangrijk vind... is om, dan, om dat ook iedere keer te laten zien aan het publiek in Nederland... dat het aan beide kanten, zowel aan de Israëlische kant... als aan de Palestijnse kant, dat het uiteindelijk gaat om hele gewone mensen... die er ook allemaal niks aan kunnen doen. En die ook allemaal wel weer hun redenen hebben... en die ook verklaarbaar zijn waarom ze een hekel hebben aan de anderen. Maar uiteindelijk... De bottomline is, het zijn allemaal gewoon mensen. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons dat gaan realiseren. Ja, de vraag is natuurlijk, uh, hoe gaat dit aflopen? Aan de andere kant wordt er nu ook al gesuggereerd van... ja, als de Israëli's hadden gewild, dan, dan was het bloedbad, zeg maar... wat zij hadden aangericht in Gaza, vele malen groter... Uh, dus, dus ze hebben er ook niet echt zo heel veel zin meer in om, om zeg maar die, die, die oorlog van vier jaar geleden nog een keer dunnetjes over te doen. Uh, maar ja, hoe gaat dit eindigen? Ik bedoel, uh, vanuit Gaza komen de raketten en Israël reageert erop. Of andersom. Ja, je hebt natuurlijk een andere bedoel, andere houdt het, het nog op. Je hebt natuurlijk een andere balans in de uh, omgeving. Het zal, het zal uiteindelijk wel een keer, wel, wel een keer ophouden. Maar de, de, de grote vraag is natuurlijk, hoe lang gaat dat nog, uh, nog duren? Komt er inderdaad een grondoffensief? Dat er is een enorme druk internationaal op dit moment op Israël uh, om, om, om, om tot een staak. Het vuur te komen. De Amerikanen bemoeien zich ermee. Ja, de komende dagen zullen toch beslissend gaan worden, denk ik... voor hoe dit verder uh, gaat lopen. Sirgian, uh, maar er zijn natuurlijk nu wat andere factoren dan de vorige keer. Hè. We hebben een, een nieuw bewind in Egypte, we hebben een nieuw bewind in Tunesië... we hebben Erdogan van Turkije, die, uh, die, die zich tamelijk uh, krijgslustig uitlaat... en we ja. hebben Assad, die zelfs tijd vindt om nog uh, de veroordeling van Israël... eruit te persen, ten al zijn drukte... Uh, is het niet zo dat, dat de situatie zodanig anders is... dat het nu nog moeilijker is om uh, naar een soort vredesoplossing te komen dan de vorige keer? Ja, nee, het is absoluut uh, veel ingewikkelder dan uh, dan, dan, dan voorheen. Uh, voorheen werd Israël nog omringd door vrienden... weliswaar afgekocht door de Amerikanen... die al die regimes zoals dat van Mubarak in, in het zadel hiel, uh, uh, hielden. Maar Israël hoefde in wezen geen rekening te houden met de gevoelens van de Egyptenaren... want... Die bezorgden geen, geen last. Ze hoeven geen rekening te houden met uh, de gevoelens in Jordanië, het andere buurland. En die situatie is natuurlijk helemaal veranderd. Bedoel, in uh, Egypte zijn nu de moslimbroeders, de vrienden, de bondgenoten van Hamas aan de macht. In Jordanië begint het te rommelen. Israël is niet meer verzekerd van... Uh... Van, van, van, ...van steun in de regio. Hij moet veel meer op zijn tenen lopen. En dat maakt de situatie veel gecompliceerder. Zou het ook uh, kunnen zijn dat juist hierom Israël... Ik bedoel, ...ze worden altijd beschoten door raketten. Ik bedoel, zo langzamerhand is het een soort traditie... ...dat, uh, dat ze ja. vanuit Gazetra raketten schieten. Maar dat ze nu juist ballen tonen van, uh, van die andere omringende landen... ...van jongens, don't fuck with us, want uh, wij gaan gewoon bombarderen... ...dat ja. is vervelend woord. Is dit geopolitiek, ja. zeg maar? Ja, ja Nou, ik denk, ik, denk, ik, denk, ik denk in dit geval dat het toch gewoon puur het sentiment is van uh, de maat is weer eens vol. Er zijn gewoon echt te veel raketten op Israël uh, afgevuurd en, en we zijn het gewoon helemaal zat. Ja, en de verkiezingen denk. staan voor de deur, hè? En de verkiezingen staan voor de deur, dat zou natuurlijk nog wel uh, kunnen meespelen. Uh, Netanjahu die wil natuurlijk uh, herkozen worden. En uh, je ziet nu ook uh, echt gebeuren dat in de aanloop, of nu, nu tijdens deze operatie... De hele oppositie, de hele politiek schaart zich achter net Netanjahu. Ja. Uh, ja, als, als, als president. Als president. En het is heel erg moeilijk om op dit moment campagne te voeren tegen hem. Dus wat dat betreft komt het hem natuurlijk wel goed uit. De tamale zin is al. Nou Jan, ik hoop op, ja, dat je... Dat, doe ook zelf even een beetje voorzichtig. Uh, ja, dat zal ik, uh, dat zal ik doen. Met, ik zag je laatst bij het International. Ja, ja dat, dat wil ik nog even tegen je zeggen. Ik zag je laatst bij het International. er was een luchtalarm... en toen ging jij schuilen uh, uh, naast een auto... Dat zou ik niet ja. doen, volgende keer. Nou, nee, want nee, als daar dan dus zo'n raket inslaat, dan denk ik toch niet dat je lekker ligt daar, Jan. Nee, nee, nee. Als, als de raket inslaat, dan, dan ligt je daar niet lekker. Maar je ligt naast een auto, uh, je ligt om te beginnen op de grond. Het, het, het risico zit er niet zozeer in de inslag, maar het risico zit hem in de scherven. Ah. En uh, in, in, in de uitslag, zeg maar, van, van, van ja, het, wat nee. er dan allemaal exploseert. Dan kun je maar beter achter een auto, en het liefst... Ja, ik heb er, er voordoor geleerd, letterlijk, ik heb er een cursus in gehad. Uh, dan kun je maar beter het best achter een auto en nog het liefst achter een motorblok uh, schuilen. Ja, of, of, achter, een, of achter een diesel, dat ontploft ook minder snel. Precies. Jan heeft er ook van doorgeleerd, Jan. Ja, uh, de, ja ik <laughs> heb in amsterdam best gewoond, hè. Ja, <laughs> Hartelijk, <leer je> <laughs> Hartelijk bedankt voor je tijd, Jan. Vinds Jan Eikmol, zie je. Uh, ja. Hou je haaks. hè. Hoi, Jan. Dag. Hoi. Echte jammer. Bovenop zijn... het nieuws. Wat zeg je? Bovenop het nieuws. Waren we, zitten we. Vind ik goed, vind ik leuk. Of vind je dat goed en goed leuk? Een goed verhaal, man. En een Hoorland. goed verhaal ook. Ja, nou ja, ga jij nu maar even verder. Dan nou, ik, ja. dames en heren, uh, Jan Heemskerk vond het uh, goed en leuk. <lacht> nou, dat is dan mooi dat we het weten. Ja, ja het toch bij. Be nou begrijp ik dat Radio 1 de beste zender van Nederland is. Omdat nee. jij af en toe zegt, het is goed en leuk. Uh, even zo. Zijn eerste boek geeft op de naïeve en kwaadaardige tolerantie van de linkse kerk. In zijn tweede, de onzichtbare al Tolla, vraagt hij zich af of in 2030 de afbraak van de salaam moskee zal zien. Of de eerste vrouw in Burka in de Tweede Kamer. Het centrale thema, de intolerantie van de islam. En de vraag: hoe tolerant moet je tegen intoleranten zijn? Nou, meneer Brendel, zeg ja, maar. Ja, je noemt twee scenario's uit mijn laatste boek. Ja, dat is In en het ene loopt ah, het allemaal research. redelijk los. Gaat die secularisering onder moslims door? Nou, is een, wordt zo'n Essalam moskee overbodig en uh, wordt die afgebroken. In het andere gaat die islamisering juist uh, heel erg veel harder door... dan die nu al gaat. En dan uh, zien we in 2030 de eerste... Vrouw in Boerka in de kamer. Uh, ja. Wat het wordt, het is alle twee waren het, uh, natte vinger uh, scenario's. Een beetje denkoefeningen van wat er zou kunnen gebeuren. Maar de vraag die hij opwerpt is: hoe tolerant moet je tegen, tegen uh, ja, intoleranten zijn? Nou, en, tegen en... intoleranten moet je niet uh, tolerant zijn. Je, je, je moet um, echt een, een grens stellen. Ik ben uh, voor de vrijheid van godsdienst. Te, dus te, tegen het Koranverbod, zoals uh, Wilders dat wil. Uh, tegen het verbod op moskeeën. Dat valt onder onze vrijheid. Tegen het maar, verbod op de burka ook? Verbod op de burka niet. Dat vind ik een ander. Dat vind ik een uiting van intolerantie uh, op straat van vrouwenonderdrukking. Dat mag je wel. Uh, maar ja, sommige doen. mensen zeggen dat ook van het hoofddoekje. Het ja, hoofddoekje is toch weer wat anders. Daar wordt een vrouw niet helemaal uh, weggestopt. Ik vind wel dat het hoofddoekje niet hoort in uh, functies namens uh, de staat. Daarom hoort echt die scheiding. Maar ik vind een hoofddoek toch uh, uh, ja. Je kunt zeggen, het is misschien allebei een uiting van vrouwenonderdrukking. Maar de vrouwenonderdrukking bij de Boerka is echt uh, totaal. Dus uh, dan zeg ik, weg daarmee. En uh, ja, nu, wat die regering nu wil, vind ik uh, op zich ook al een prima eerste stap in die richting. Uh, van, dan stopt er in ieder geval mee in openbare gebouwen en in het openbaar vervoer. En uh, ja, het is ook een kwestie van veiligheid. Er zijn mensen die, zijn, die zeggen, ja, er zijn maar 160 vrouwen met een boerke in Nederland. Wat doe je nou ja, moeilijk dat, over? Dat, dat is een getal dat uh, ooit door uh, Ella Vogelaar op grond van een van de onderzoeken uh, is uh, verkondigd. Uh, ja, ik uh, vraag me af, uh, dat wordt steeds maar herhaald. Ik vraag, ja, misschien zijn het er wel uh, 500, misschien zijn het de volgende keer uh, 1000 uh, maar ik denk dat ook intolerantie op kleine schaal uh, moet je... Soms moet een regering aan, aan symboolpolitiek doen. En dan maakt het niet uit of het 150 zijn of 500 nou ja, of, uh, Het is op duizend. zich al opmerkelijk dat, dat deze de regering überhaupt een grens stelt. Want dat is niet heel erg in ons... Ja, uh, er is wat betreft ons... toch wel wat... Uh, ja, en ook dat de PvdA hierin uh, meegaat. Want die PvdA is toch wel wat uh, veranderd. Uh, toen ik mijn eerste boek schreef, toen uh, kwam je... Uh, PvdA raadsleden tegen die zeiden dat uh, homoseksualiteit niet mocht. Want dat stond in de koran. Je had uh, raadsleden die zeiden van ze waren steniging als het maar volgens de regels gebeurde. En uh, ja, dat soort figuren zie je toch steeds minder bij de PvdA. En nu durft men toch af en toe te zeggen van nou, uh, dit willen we niet. Uh, uh, de, we, we zijn niet echt uh, fan van de hoofddoek. Uh, we verbieden hem niet. Maar toen boer ik aan verbod, waar ze voor zijn. Dus ja, binnen die PvdA van de A is wel wat uh, ver veranderd. Uh. Maar ook wat veranderd is, is op uh, 6 november is, heeft het uh, Sociaal en Cultureel Planbureau, dus het Grote Onderzoek, uh, moslims in Nederland weer gepresenteerd hè, onlangs. Ja. Samengevat een beetje: meer moslims van de tweede generatie gaan naar de moskee. Dat is nu bij elkaar zo'n 35% die dat doet. Eens meer dan één keer per week. Overgrote meerderheid van Turkse en Amerikaanse moslims vindt Nederlanders veel te negatief over de islam. Maar tegelijkertijd uit derde van de Turkse en driekwart van de Marokkaanse moslims... vindt het vervelend als hun kind zou gaan trouwen met een niet-moslim. Nou, dat, dan vat ik het even heel snel samen de allerbelangrijkste ja. conclusies... uit het onderzoek. Dit is een beetje het beeld. Wat, wat leest u in dit, dit verhaal? Nou ja, die, die versie, er is natuurlijk toch wel diversiteit. Want uh, ja, ze denk, niet alle moslims denken op die manier. Er zijn ook groepen, met name onder Iraniërs en uh, Afghanen... die toch uh, anders erover denken. Maar... Maar wat je nu ziet is dat er. Dat zijn ook mensen die een beetje. Uh, die, die, die hebben daar meegemaakt. Ja. Ja. Mee ja. Maar wat je dus ziet is dat. Uh, ja, er ontstaat nu een Nederlandse islam. Van mensen die hier zijn opgegroeid. Hier zijn geboren, ook van bekeerlingen. Ja, en men dacht we altijd van ja. als er hier eenmaal die Nederlandse islam komt. dan is het allemaal heel progressief en gematigd. en uh, typisch Europees. Maar het blijkt toch dat het uh, ja, in sommige opzichten juist uh, conservatiever is dan. Uh, dat er die eerste generatie van gastarbeiders. die hier kwamen. die vaak niet zo met dat geloof uh, bezig waren. Dus je ziet echt een ontwikkeling. van een uh, groei van een Nederlandse. Uh, talige islam. En, uh, en die, ja, die. dat is toch de toekomst. Uh, voor een deel van de islam. En hoe Want... denk je dat dat komt? Nou ja, aan de ene kant natuurlijk heel veel evangeliseringswerk. Er is toch een. Uh, ja, ja, er is heel veel satellietzenders uit het. Uh, Midden-Oosten. Die mensen hebben ook. Uh, ja, ze zijn wat actiever dan uh, de zogenaamde vooruitstrevende moslims. Die er heel weinig zijn. Dus ze zijn heel druk bezig met, uh, met bekeringswerk. Uh, er zijn uh, Zenders, uh, websites. Uh, ja, men weet uh, toch een beeld te creëren. van ja, de islam hier, hier wordt ontzettend aangevallen. en er is een ontzettend negatief uh, klimaat. En... Is, het, is het misschien ook iets uh, sociaal-economisch? Aangezien. Ja, dat... ze, ik bedoel, uh, de gastarbeider kwam hier. om voor een hongerloon. een gurk in een potje te stoppen. die was eigenlijk bezig met overleven. En nou ja, we zijn allemaal wat rijker geworden. Dus, dus uh, in zeg maar, de onderste lagen van, van, de, van de arbeid ook. Uh, misschien hebben die mensen, uh, uh, uh, uh, omdat het wat sociaal-economisch beter gaat... ook meer wat tijd om zich te verdiepen in andere dingen. Uh, Een Nederlander gaat uh, misschien uh, Badminton en zij denken van... ik gaan we eens naar de moskee. Ja, er zijn natuurlijk ook... Uh, kijk, de eerste mensen kwamen alleen om te werken. Later zijn er ook gezinnen gekomen. Er zijn ook imams uh, gekomen. Ja, dat waren niet altijd de meest vooruitstrevende imams. Dat waren vaak... Nee. Mensen die daar juist voor die regimes uh, op de vlucht waren. Dus je kreeg types als... Uh... Weet je, die man in Den Haag van was, die uh, salam in uh, Tilburg. Uh, ja, hele conservatieve predikers. Uh, ja, en die hebben onder een deel van uh, de moslims hebben die aanhang gekregen. En je ziet dus dat daar nu een nieuwe generatie is, die, die Nederlands spreekt, ja. Nederlandstalige websites heeft. Uh, ja, Veel al dat... al ligt, maar wat jou bedoelt denk ik misschien ook, is dat er vele ligt toch wel een soort van verongelijkheid. De ongelijkheid is uh, heel groot. En ja, er zijn natuurlijk mensen die heel ongenuanceerd op alles in, in het bestje wat moslim is. Maar aan de andere kant, er zijn hier 400 of 450 moskeeën. Die wordt geen, niks in de, niets in de weg gelegd. De moslims kunnen ongehinderd naar die moskeeën gaan. Uh, ja, uh, er zijn aanvallen geweest op die moskeeën. Met name toen uh, na de moord op Theo van Gogh. Maar toen ging uh, uh, Beatrix ging naar een jeugdcentrum. Balken en Balkenende ging naar een moskee de hele samenleving veroordeelde die aanslagen. Ja, Beatrix, die dus, was eerder bij een Marokkaanse uh, jeugdcentrum... Dan, dan bij de plek ja, van God dus was vermoord. Dus je kunt niet zeggen dat de hele samenleving tegen de islam is... Uh, maar het wordt, het wordt vaak als punt gedaan en ook in het buitenland van het Westen voert een oor, is in oorlog met de Islam. Dat is graag de propaganda die men wil doen geloven. Ja, we uh, hebben ook wel wat anders te doen met de crisis. En het wordt natuurlijk, ja, door sommige mensen wordt dat ook herhaald. Hè. Die internationale socialisten begonnen toen een actie van: stop de hetzen. Het werd door heel veel politici ondertekend. Ja, men heeft eigenlijk dat ook als argument gebruikt tegen wilders en Fortuin. want er is een soort hetzen tegen de Islam. Ja, een hele hoop uh, moslims geloven dat. Dat het een enorme hetze is. Maar even doorgedenken. Waarom zouden mensen die in Nederland wonen, zijn opgegroeid in een minimum tolerante samenleving. Goed, dan geloven ze dat het een hetze is. Maar ze hebben een opleiding. Ze hebben veelal best een aardig inkomen wat ze in het land van herkomst misschien niet zouden hebben gehad. We gaan maar even door. Waarom zouden jullie terug willen naar een Sharia-gestuurde middeleeuwse ja, samenleving? Verbaast mij ook. Ik was toen. Uh... Bij dat debat in de balie met die Sheikh had dat, is een Sheikh uit Engeland die hier kwam, en die vindt dus dat uh, steniging van overspelige vrouwen oké okay is, dat de doodstraf van uh, afvallige, uh, dat dat uh, moet. Hoe zit het eigenlijk met de overspelige mannen? Worden die ja, ook Ja, Ik geloof het ook, maar oh. precies no, voor de no, dus precieze eh, ja, grote inhoud moet je bij uh, Maurits Berger zijn of Hans-Janssen. Maar ik geloof dat het daar ook niet goed met je afloopt uh, in oh. sommige landen. Nee, maar, ga door dan, maar ja. dan weet ik het. niet. Maar uh, je, goed ja, je ziet dan zo'n sjaik, uh, denk je, ja... Dan, je denkt dan misschien zo'n Sheikh heeft misschien aanhang... onder wat oudere mensen in van die moskeeën, van die types maar, op. maar dan blijkt dus dat daar hoogopgeleide jongeren van de VU... dat die zo'n man uh, heel hard toejuichen. Dat die die man als een grote leider zien, als een grote leraar. Hoe dan komt dan dat? Denk ik van, hoe is dat mogelijk? Ja, ja. Ja, ze ja, ze toch, euh, ja, mensen zijn toch dan bevlogen. En ze zijn ook vaak daarin veel conservatiever dan hun, uh, hun ouders. Uh, blijkt ook uit onderzoeken. Dus, dus het zogenaamde idee dat de liberale islam er aankomt, uh, is lulkoek? Ik zie hem uh, nog niet uh, komen. Je ziet wel een groep... Uh... Uh, mensen met een moslimachtergrond die zich gewoon helemaal ervan afkeren. Uh, ja, die dus echt uh, zeggen van nou we hebben niet zoveel met de islam te maken. Maar je ziet dus niet een soort toestand van uh, een liberale islam. Dus ik zie... Hey, ik zo. zie weer, mijn, mijn, mijn zoon in, in de auto, die is 18. En die studeert dus in Belmer. Met, met, met onder andere wat Marokkaanse jonge mannen in de klas. En die zegt nou, ontzettend leuke, hardwerkende kerels eigenlijk. Ja. Hij zit zelfs met te praten met een paar van die jongens die vroeger van, nou, van die blowende, blowende jeugddelinquenten waren. Maar die nu uh, helemaal serieus leven. Begon zij zich terugbekeerd tot de islam als het ware ja. en uh, heel se serieus religieus? En en en hij zegt: Nou, ik vind het eigenlijk wel een verbetering. Want dat is uh, dat dat en het gooien met sigarettenpeuken naar mijn kop in bussen met de middelbare school het was eigenlijk erger dan dit. Ja, nou ja, het is natuurlijk niet in alle opzichten. Kijk, zijn voor een deel zijn het dat is ook hun, uh, ja, hun streven voor de voorbeeldige burgers zijn. Zij zeggen ook van wij als ze maar zich tot de islam bekeren, dan is het afgelopen met die, uh, met die jeugdcriminaliteit. Uh, ja, ze proberen zich ook positief uh, te manifesteren. Uh, ja, je kunt, zeggen, je kunt het met die actie eens zijn of niet. Maar ze hebben bijvoorbeeld uh, steunen die asielzoekers daar in dat kamp in, uh, in Osdorf, Net zoals kerken dat doen. Dus voor een deel proberen ze die, uh, de, ja, laten zich ador voor als voorbeeldige burgers te leven. Ze zoeken niet de confrontatie. Ja, nou, we moeten even stoppen, want het nieuws van 1 uur komt eraan over 5 seconden. Zullen we we praten straks weer op... verder. verder, ja, Karel. We gaan nu eerst even naar het nieuws van 1 uh, uur en straks terug bij uh, Echte Jammer. Ja.